9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Afgelopen jaar waren er minder files... maar toch waren we langer onderweg, zegt Rijkswaterstaat. En het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak was... van het helikopterongeluk in New York. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Gisteravond stortte een helikopter in de East River. Alle vijf passagiers kwamen om het leven. De piloot wist zich in veiligheid te brengen. De helikopter maakte volgens de politie een rondvlucht om foto's te maken. De nationaliteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De Turkse koepelorganisatie van moskeeën in Duitsland... wil dat de overheid alle moskeeën in het land gaat beveiligen. De oproep komt naar brandstichting bij twee moskeeën. Dit weekend liep onder andere een moskee in Berlijn brandschade op. Ooggetuigen zagen drie jongeren weglopen, maar er is nog niemand opgepakt. Justitie gaat ervan uit dat de brandstichting een politieke achtergrond heeft. De Duitse politie onderzoekt of er een verband is... met demonstraties van Koerden in meerdere steden dit weekend. De politie gaat vandaag in Deurne zoeken naar de stoffelijke resten van twee mannen... die al sinds 1974 worden vermist en vermoedelijk zijn vermoord. De zoektocht richt zich volgens trouw vooral op de auto van de twee vrienden... omdat de lichamen waarschijnlijk zijn vergaan. De mannen waren destijds 20 en 21 en verdwenen na een avond in de kroeg. Al die jaren is er geen grote zoekactie geweest... omdat niet duidelijk was waar dat zou moeten gebeuren. Een privé-recherchebureau heeft na onderzoek een vermoedelijke locatie kunnen achterhalen.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 Uit dat onderzoek blijkt ook dat 8 op de 10 kinderen zakgeld krijgen... en daar kopen ze vooral speelgoed van. Aanleiding voor het onderzoek is de week van het geld die vandaag begint. Het doel hiervan is om kinderen te leren omgaan met geld. En op de Paralympische Spelen heeft snowboardster Bibian Mentel... goud gehaald op de cross. En Lisa Bunschoten vooroverde het zilver. En ook bij de mannen op de cross was het goud voor Nederland. Snowboarder Chris Vos was in de finale te sterk voor de Amerikaan Mike Schultz. Het weer tot slot. In het noorden nog mist en in het oosten wat regen. In de rest van het land droog en wat zon. Vanmiddag ook een enkele buit. wordt 8 tot 15 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en 5 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. De ochtendspits lost langzaam op. Maar ongelukken veroorzaken nog wel veel oponthoud. Vooral in het midden van het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht nog 20 minuten vertraging. Tussen Geldermalsen en Evedingen. Dat heeft te maken met een ongeluk dus op de A27. Vanuit Gorcum naar Utrecht is dat gebeurd tussen Noorderloos en knopend Lunette. Er staat 18 kilometer. Hier zijn twee rijstroken dicht. En er zit nauwelijks tot geen beweging in. De A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer en het knopend Prins Klausplein. Er staat 8 kilometer en is de rechter rijstrook dicht door een ongeluk. Vertraging 20 minuten. Op de A28 richting Utrecht tussen Leuze-Zuid en Den Dolder. 8 kilometer door een ongeluk. Hier zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is bijna...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 Maar slechts weinig mensen weten dat ook langdurige blootstelling aan heel kleine hoeveelheden koolmonoxide, bijvoorbeeld door een gebrekkige CV-ketel, je gezondheid echt kan schaden. Vanavond in radar half negen, Afro Tros, NPO 1. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten, kijk op Vikingbedden.nl.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 Zes minuten over negen is het. Afgelopen jaar hebben we met z'n allen minder in de file gestaan... maar we waren wel langer onderweg. staat allemaal in een persbericht van Rijkswaterstaat... met uh, heel veel getallen daarin over files, water, voertuig, kilometers... en kilometerminuten. Jaap Volkerts van Rijkswaterstaat met de uitleg bij die cijfers. Goedemorgen. Goedemorgen. Minder in de file, hoe komt dat? Uh, dat komt onder meer omdat we uh, nog steeds uh, wegen aanleggen. Een goed voorbeeld is SAA, Schiphol, Amsterdam, Almere. De A1, uh, knooppunt Muidenberg, A1, A6. Daar rijden je zo de polder in of naar het gooi. Daar hebben we uh, flink verbreed, de weg flink verbreed. En dan zie je dat dat uh, heel erg scheelt in de doorstroming. Dus uh, aanlegprojecten, dat helpt nog steeds heel erg om de files te voorkomen. Maar goed, we zitten dus minder in de file, maar we doen wel langer over onze ritten. Ja, zal ik even toelichten. We hebben 1,8% minder lang in de file gestaan. Dat is zeg maar het klassieke stilstaan. Maar toch hebben we met z'n allen wat meer reistijd reistijdverlies. Dat wil, dat wil zeggen dat we niet altijd met gemiddeld 100 km per uur kunnen doorrijden. En daardoor doe je over de reis wel wat langer. Maar het klassieke stilstaan, dat was in 2017 wat minder dan in 2016. En dat is voor het gevoel natuurlijk heel prettig. Maar is het zo dat een lagere snelheid dan leidt tot betere doorstroming? Dat, uh, dat hoeft niet altijd, dat, uh, dat kan wel, maar dat hangt er een beetje vanaf... Ook op welk tijdstip van de dag je zit, maar dat is niet per definitie zo. Dus het is niet zo dat we van die 130 kilometer af moeten, dat, dat maakt dan niet uit? Nee hoor, zeker niet. Op veel uh, tijdstippen leidt dat zelfs tot prima doorstroming. Daar, uh, daar gaan we gewoon mee door uiteraard. Wat zijn de plekken met de meeste files? Nou, je hebt een aantal uh, files op de aantal plekken op de A20. Die staan al klassiek lang in die uh, file top 10 van ons. Er is de A20 bij, uh, tussen Hoek van Holland en Gouda... tussen Krooswijk en Plein, bij, uh, bij Rotterdam. En ook de andere kant op, op diezelfde A20. Maar dan gaan we de, vol uh, de komende jaren ook aan de slag uh, met, uh, met verbredingen. Althans, uh, nou, dat duurt nog wel even, maar die gaan we aanpakken. En tegelijkertijd, wat ik net zei, die a 1 uh, a 6 maar de berg is uit die file top 10 gevallen. We gaan er voor de komende jaren nog flink door met, uh, met aanleg. En, en de belangrijkste oorzaken dan voor die files, nog even, dat zijn dan... Ja, dat is heel klassiek. Dat is gewoon de intensiteit, de hoeveelheid, de hoeveelheid verkeer. Je ziet ook hè, dat we in 2017 met z'n allen weer meer kilometers zijn gaan afleggen. 71,1 miljard kilometer per jaar op de wegen van, van Rijkswaterstaat. Met al die auto's die dat samen doen. Dus die intensiteit is de belangrijkste oorzaak van, van files. Voor 66% verantwoordelijk voor die files. Daarnaast ongevallen, zo'n 19%. En, en incidenten, andere incidenten, pechgevallen voor, voor zo'n 8 procent. Dat zijn de belangrijkste viele oorzaken. Dank voor de uitleg bij de cijfers. Ja, Volkers was dat van Rijkswaterstaat. Zijn er straks in de zorg nog genoeg handen aan het bed? Steeds meer ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties... die kijken met huiver naar de arbeidsmarkt. Het UWV komt vanochtend met nieuwe cijfers over het aantal vacatures in de zorg. Nou, opnieuw groeit het aantal banen in die sector. Mechelin van der Aalst, arbeidsmarktdeskundige van het UWV... vertelde eerder hoeveel nieuwe vacatures in de zorg dit jaar ontstaan.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 En twaalf in het programma Spraakmakers. Dat wil zeggen, dat duurt tot half twaalf en dan krijgen we Sven. Maar goed, ik veeg dat maar even voor het gemak bij elkaar. Nu, Vanessa Paradis. Let's Paradidus uit 2011, La scène is het liedje. Het is uh, bijna 16 minuten over 9. De kritiek van Jan Publik. Wat is de oogst van deze maandagmorgen? Nou Vanochtend ging het over het Kinjal projectiel. Een hypersonische raket waarmee Rusland uh, succesvol getest zegt te hebben. Maar wat is dat eigenlijk, een, een hypersonische raket? Dat wilde luisteraar Jeroen Kriek weten... En daar hebben we dus uh, correspondent David-Jan Godveld nog even over teruggebeld. Een hypersonische raket is een, een raket die uh, minstens vijf, vijf keer de snelheid van het geluid vliegt. Nou, deze zou tien keer zelfs uh, de snelheid van het geluid uh, vliegen. En dat komt dan neer op zo'n 12.350 kilometer per uur. En door die snelheid zijn die raketten eigenlijk niet of nauwelijks te detecteren door het, uh, sorry, het raketschild van, uh, van de Amerikanen. Uh, en dat geeft de Rusland natuurlijk een voorsprong, uh, strategisch gezien... als het allemaal klopt. Het lijkt net of hij er eentje in de achtertuin heeft staan. Zoveel ja, weet Zo veel van. hij ervan. Ja. Maar hij zegt wel, als het allemaal klopt, en dat is wel belangrijk. We weten niet 100% zeker of het allemaal klopt. En luisteraar Henk Nexit heeft daar uh, een vraag over. Hoe weten we nou of dat wel of niet waar is? En zijn er eigenlijk videobeelden van die raketvraag? Die man die. echt Henk Nexit? Ja, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Ja, ja, het, het kan ook een Twitternaam zijn. Denk, het, denk ik. denk het wel. Maar goed, hoe weten we dat nou? Of het echt is of niet? Ja, nou... Nou, uh, dat weten we niet helemaal zeker. Dus, zoals David Jan ook al zei... Uh, Rusland heeft wel videobeelden vrijgegeven. Uh, maar ja, met dit soort nieuws dat checken we zo, uh, zo goed als het kan. En we zeggen er altijd duidelijk bij... dat het dus iets is wat uh, president Poetin beweert. Ja. Ja. Tot slot gaan we ook nog even naar Friesland... waar een bijzondere windmolen staat. En Jurgen, jij zei daar vanochtend het volgende over. De eerste buurtmolen van Nederland staat in Friesland. Daar beheren bewoners van Vraneker en Herbaim hun eigen windmolen. Ja, twee luisteraars die mailden ons uh, dat die buurtmolen in Friesland... niet de eerste buurtmolen is in het land. Er staat er namelijk ook in, in Groningen. Het oh, moet extra gevoelig tussen Groningen en Friesland. Ja. Altijd een beetje aan een mootje tijd. Helm, om precies te zijn, op het erf van een boer. Um, klopt is dat? dat? Klopt? Dat klopt, dat hebben we gecheckt. De redactie heeft wat gecheckt. Ja, je kijkt me heel ongelooflijk <lacht> nee, aan. Ongelooflijk nee. aan. Nee, kijk, ik praat natuurlijk ook gewoon in commissie. want de, de, de, de, ik, de, ik, ik ga natuurlijk niet elke, elke molen controleren die in Nederland staat. Dus we hebben dat gewoon niet goed uitgezocht nee. hier met z'n allen. Het was de eerste buurtmolen van Friesland. Ja, dat wel, ja. Dat wel. Maar niet de eerste van Nederland. Nee, dat was die in Helm. Die staat in Groningen. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via... at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn at Ja, Dennis, dat blijkt dus uit die cijfers van Rijkswaterstaat. We staan met z'n allen minder in de file. Maar ja, jij zal er maar net in staan op zo'n uh, maandagmorgen. Ja, op de wegen waar ze heel veel asfalt hebben bijgelegd... sta je minder in de file. Maar over het algemeen, als je het over het hele jaar bekijkt... is het eigenlijk gewoon precies hetzelfde gebleven. Oké. Okay. Ja, en uh, dat merk je bijvoorbeeld op de A27... vanuit Goorkum naar Utrecht. Tussen Noorderloos en het knop lunetten staat 10 kilometer. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht... en de vertraging is ruim een uur... Ook nog een uur vertraging op de A28 richting Utrecht. Tussen leusden zuid en Den Dolder staat 7 kilometer. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Ik kan het beste omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Hij is net terug uit New York en nu hier bij ons op de radio. Chris Callens, directeur van het Fries Museum in Leeuwarden... dat afgelopen week de Global Fine Art Award won wordt ook wel de Oscar van de musea genoemd. Die internationale prijs kreeg het Fries museum voor de tentoonstelling Alma-Tadema klassieke verleiding. Meneer Callens, hartelijk welkom. Goedemorgen. Vlak na de prijsuitreiking sprak u met Omroep Friesland... en toen zei u, wij zijn Grutsk. Ja, dat is dat heerlijke Friese woord... dat zelfs nog beter klinkt dan trots. En maar, dan maar u spreekt ook een het aardig woordje Fries dus intussen... Nou, de, de, de, ik gebruik af en toe krachttermen en uh, dit soort uitdrukkingen... en uh, dan hoor je er toch echt bij. <grijg> maar krachttermen ook in het vries? Ja, dat is de kracht van elke taal natuurlijk. Hè. Uh, de, de, een paar dingen moet je kunnen en uh, dat, dat hoort er gewoon echt bij. Maar dat doet u dan weer niet op de, op de regionale radio? Uh, als het moet wel, maar deze keer niet. Nee, achter de schermen, met de vuist op tafel. Zeker. Is, is dat nodig af en toe om zo'n prijs in de wacht te slepen? Nou, moet, uh, we zijn een uh, museum met uh, beperkte middelen. Dus dan moet je heel goed kiezen. Wat doe je nou wel en wat doe je nou niet? En uh, we zijn heel blij dat we in, voor de Almatade... maar een partentoonstelling hebben laten vallen... om onze energie volop te richten op dat ene internationale project. Ja. Zag u dat aankomen, dat, dat u die prijs daarvoor moet krijgen? Nou, Het mooie is dat we in Nederland vorig jaar... de, de prijs al gewonnen hebben met het Bos van het... Uh, Provinciaal Museum in de Mos, Noord-Brabant. Dus zij zijn ons voorgegaan. Um, en dan is natuurlijk de uitdaging van... Hoe, hoe ver komen we in Friesland? Maar dat het ook echt zou lukken... Uh, en dat we zoveel bezoekers hebben gehaald met die tentoonstelling... dat hadden we van tevoren niet durven dromen. Wat was dat daarvoor voor bijeenkomst in New York... Nou, het was een heel bijzondere bijeenkomst met uh, uiteraard heel wat uh, Amerikaanse musea. Niet in het minst staat New York. Maar ook uh, zeker een aantal uh, buitenlandse collega's. Natuurlijk ook onze collega's uit uh, het gemeentemuseum. Die met hun mondriant ook uh, finalist waren. En op die manier ja, bijzonder gezelschap, uh, aangevuld met allerlei donoren en uh, celebrities uh, uit de New York scene. Dus dat was wel een grappige. Die waren, die waren er ook allemaal. Ja, een paar wel, uh, bekende gezichten zeg maar. <lacht> en hoe werkt het dan? Net als met de Oscars moest je ook een toespraak houden? Uiteraard heb ik wat gezegd en daar is dat woord natuurlijk <lacht> niet gevallen. Maar ik heb wel iets gezegd over het, uh, het hard-headed en warm-blooded karakter van de Friesen. Ja, daar konden ze zich wel iets bij voorstellen natuurlijk. Uh, nou, uh, het, vanaf nu wel. Ja, en ja, is het ook zo dat daar dan gelijk op mensen zeggen? Nou, dan komen we daar eens dus even kijken bij jullie. Want dat willen we dan ook wel eens van, uh, met eigen ogen bekijken. Het grappige is natuurlijk dat we met uh, deze award twee dingen op de kaart hebben gezet: één, het Vriesmuseum en Almatadema zelf. Want uh, niemand, ook in Nederland, een maand voor onze tentoonstelling kende niemand Almatadema. Nee, ja, precies. Er, maar daar eerlijk over. zijn. Dat was ook nog een vraag natuurlijk die ik had. Maar ja, u legt hem nu zelf wel op de stip. Dus uh, dat is dus inderdaad het ding. Mensen weten dat helemaal niet. En daar, daarom was die tentoonstelling ook zo mooi. Nou ja, en, en door de, onze, onze claim to fame voor die tentoonstelling was... je kent zijn naam niet, maar zijn beelden wel... omdat uh, ongeveer elke filmmaker over de Romeinen... van 1912 tot uh, 2016 allemaal uh, alemers gebruikt heeft als inspiratie. En op onze opening hadden we Arthur Max... de production designer van Gladiator... die uh, gewoon ruiterlijk toegaf... joh, ik heb die schilderijen hem leeggepikt... En, uh, en ik ga even aantonen hoe dat persschilderij en per set werkte. En uh, ja, dat was heerlijk om te zien, ja. En ik schilderde dus Fries geschilderd door een Fries... Die, uh, die vervolgens ook nog eens gerinderd is in Engeland... en in St. Paul's Cathedral is begraven. Nou ja, gekker moet het niet worden natuurlijk. <laughs> Hoe, eh, nog even naar die uitreiking daar in New York. Kreeg u dan ook een, een beeldje, iets tastbaars? Nou, dat is wel het bijzondere. We zijn uh, in letterlijke zin met lege handen naar huis gekomen. Oh. Maar we verwachten nog wel dat er een soort uh, reliquie komt... Uh, dat ons uh, fysiek herinnert aan deze prijs. Nou. En, en wat ik zei, he, we, inderdaad ook mensen die zeiden... van, nou dan gaan we eens even de overstap maken naar... naar... In Nederland, in ieder geval naar Friesland. Nou, het mooie is dat we dus ook het Fries Museum op de kaart hebben gezet. Ik heb natuurlijk eerst moeten uitleggen... dat je Fries niet op zijn Amerikaans als Fries uitspreekt. Uh, dus Fries. dat het geen, geen patatmuseum is... maar een regionaal museum met uh, internationaal uh, verhaal. En uh, we zijn, ja, dat we dan ook nog eens uh, dit jaar uh, culturele hoofdstad ja. van Europa zijn... dat is natuurlijk een extra gelegenheid om te komen. Maar dat en, is een prachtige opsteken natuurlijk, zo'n prijs. Zeker. En we, we hebben nu... Nog de Matahari-tentasting. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van een executie in oktober. Nou, daar hadden we ook de New York Times en de Washington Post mee gehaald. In april openen we Escher. In november openen we Rembrandt en Saskia. Saskia, de dochter van de burgemeester van Leeuwarden. En getrouwd in Sint-Anna-parochie ten noorden van Leeuwarden. Dus uh, ja, we, we hebben gewoon uh, een aantal claims to fame. En, uh, daar, en uh, Escher is geboren in Leeuwarden ook. Uh, dus uh, daar gaan we wel even mee aanpakken. Ja. U bent lekker bezig. Nou ja, dit jaar is voor ons echt een vliegwiel. Uh, en onze uitdaging is om dat na 2018 vol te houden. Hoe is dat als Belg in Friesland? Nou, het ene, het is een geweldige plek. Ik stond net in Hilversum in de Ville, Dat overkomt mij in Leeuwarden niet zo gek veel. Het is, en ten tweede, met het Fries museum en het Keramiek museum Prinseshof... het enige rijksgesubsidieerde museum van het noorden. Ja, we hebben echt geweldige kansen. Altijd kiezen, wat doen we wel, wat doen we niet. Want de middelen zijn beperkt. Maar de manier waarop we nu ja, kunnen gaan vliegen, dat is wel heerlijk. En u kunt, u kunt goed met de Friesen? Ik kan uh, goed met heel veel vriezen. <laughs> niet met allemaal. Nou, uh, uh, uh, net als overal moet je goed je vrienden kiezen en nou. uh, dan kom je ver. Um, ja, het is al gezegd: hè, culturele hoofdstad van Europa, uh, Leeuwarden. Ja, prachtig begin natuurlijk ook met zo'n prijs. Merkt u er al iets van dat, dat, het, dat het rondgaat, dat mensen er naartoe komen? Nou, niet omwille van de prijs natuurlijk. Nee. Dat, maar even afwachten hoe druk het morgen wordt. Maar. We merken wel dat vanaf de opening van Culture de Hoofd, dat einde januari het opmerkelijk drukker is in de stad. En dat, dat heeft ook gevolgen positief voor de bezoekers... aan het Fries Museum en het Prinseshof. Ja, maar er zijn nog niet echt harde cijfers van? Uh, jawel. Oh. Maar, en dat gaat goed. Het oh. gaat zelfs heel erg goed. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, goed. Nou, je ziet er ook gelukkig uit wat dat betreft. Met deze prijs op zak in ieder geval. Daar uh, een, een prestigieuze prijs, de Global Fine Art Award. Hartelijk dank voor het uh, gesprek hier en succes met alles wat u doet. Dankjewel. Chris Callers is dat. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Vanmiddag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over misbruik in de sport. Het rapport van Klaas de Vries staat daar centraal. Wellicht gaat het dan ook over het voorstel van Pieter van Volhoven, die gisteren in nieuwsuur zei dat er een centraal meldpunt moet komen voor sporters die misbruikt zijn, gerund door professionals. En in Brussel wordt vandaag een advies gepresenteerd... over hoe de EU moet omgaan met nepnieuws. Correspondent Thomas Speksgoor vertelt wat de EU zou kunnen doen.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 Via voorlichtingscampagnes willen ze daarvoor zorgen. Dat was Thomas Spekschoor. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... die vieren Koningsdag dit jaar in Groningen. Dat was al bekend. Maar straks om 11 uur en dan uh, zal de gemeente Groningen... alvast een tipje van de sluier oplichten over het programma. Koninklijk Huisverslaggever Karin Albers is dus op weg naar Groningen... om uh, daar uh, te gaan luisteren wat ze van plan zijn. Karin, heeft de koninklijke familie iets met Groningen eigenlijk? Dat kun je wel zeggen. Er zijn al nou voor vier leden van het Koninklijk Gezelschap... die gestudeerd hebben in Groningen. Dat zijn Maurits, Marilene, Bernard en Annette. Marilene deed bedrijfskunde, Maurits en Bernard economie... en Annette deed psychologie. En in die tijd dat ze daar studeerden, hebben ze elkaar leren kennen... Maurits en Marilene achter de bar van uh, Café Soesdijk. En uh, nou Bernhard en Annette, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Daar ga ik nog eens even uh, op onderzoek uit. Dus in elk hebben zij daar heel veel herinneringen liggen aan hun studententijd. Dus ik denk dat zij met een extra warm hart daar straks, straks op 27 april uh, rond zullen lopen. Ja, het, het feest is natuurlijk uh, in de stad Groningen. Maar je zou je toch voor kunnen stellen dat ze ook wel even aandacht gaan vragen voor de problemen in het aardbevingsgebied. Zeker, nou sterker nog, het zou gek zijn als daar helemaal geen aandacht voor zou zijn. Uh, kun je rustig stellen. En uh, de verwachting is ook wel dat er ruimte wordt ingeruimd in het programma... om iets met die aardbevingsproblematiek te doen. En uh, wat ik zelf gok is, uh, er is altijd zo'n vast onderdeel in het programma... dat heet dan de parade, waarin dan de regio zich kan presenteren. Dat was destijds in Dordrecht bijvoorbeeld een grote botenparade. Uh, nou, in Zwolle was het meer een, een, een, op een plein dat van alles voorbij kwam uh, zetten... Uh, met groente en fruit en allerlei andere dingen. Maar in Groningen mag dan het gas gewoonweg niet ontbreken... en de aardbeving Dus ik kan me voorstellen dat die parade wordt aangegrepen... om daar iets mee te doen. Maar dat hopen we dus straks van de burgemeester te horen. Wat in elk geval ook duidelijk is... is dat koning Willem-Alexander in elk geval erg veel interesse heeft... in uh, de aardbevingproblematiek. Hij is de afgelopen jaren een aantal keren langs geweest... Uh, nou, niet incognito, maar wel buiten het oog van de media om, om te praten met mensen die aardbevingsschade hebben geleden en die daar op allerlei manieren last van hebben en ellende van hebben. Dus hij heeft een heel aantal mensen gesproken in, die, in dat gebied. Dus uh, ja, grote kans dat, dat er voor hen ook een, op een of andere manier een, een, een plaatsje wordt ingeruimd in het programma. We gaan het horen later vandaag, hoe het programma er precies uitziet bij Karin Albers, die op weg is dus naar Groningen. Um, zometeen spraakmakers op deze zender met de hoogste de baas van het leger, was hij ooit, Peter van Umen natuurlijk... met zijn visie op leiderschap. En Tom van het Hek is de spraakmaker van de dag. Dus die terug even op NPO Radio 1. Dat hoort u zometeen vanaf half tien. voorafgegaan door een overzicht van het laatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth. Ik wens u vast een prettige maandag. Goedemorgen. NPO Radio 1. Zuid-Korea heeft nog geen officiële reactie ontvangen van Noord-Korea... over een top met Amerikaanse president Trump. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un nodigde Amerika vorige week uit... via de Zuid-Koreaanse veiligheidsadviseur. Trump ging akkoord, maar nu, vier dagen later, is het nog stil in Pyongyang, zegt Zuid-Korea. De Turkse koepelorganisatie van moskeeën in Duitsland wil dat de overheid alle moskeeën in het land gaat beveiligen. De oproep komt na brandstichting bij twee moskeeën. Dit weekend liep onder andere een moskee in Berlijn brandschade op. Dit jaar staan zo'n 130.000 vacatures open in de zorg, blijkt uit cijfers van het UWV. Werkgevers hebben nog altijd moeite met het vinden van personeel door de strengere kwaliteitseisen en de vergrijzing. De problemen zijn het grootst in de ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. En op de Paralympische Spelen heeft snowboardster Bibian Mentel goud gehaald op de cross. Lisa Bunschoten veroverde het zilver. Bij de mannen op de cross was het zilver voor, ook voor Nederland. Uh, snowboarder Chris Vos verloor na een valpartij in de finale van de Amerikaan Mike Schultz. Het weer tot slot in het noorden nog mist en in het oosten wat regen. In de rest van het land droog en wat zon. Vanmiddag ook een enkele bui en het wordt 8 tot 15 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog 14 files. Het gaat snel de goede kant op, dus. Maar op een aantal wegen heb je nog wel veel vertraging. Zoals op de A27 van Gorkem naar Utrecht. Drie kwartier vertraging tussen Noorderloos en Nieuwegeijnen. Dat staat elf kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Ook drie kwartier vertraging op de A28 richting Utrecht. Tussen Leusden en Den Dolder. Negen kilometer. Twee rijstrookken zijn dicht door een ongeluk. Ik kan omrijden via Hilversum. Over de A1 en de A27. De A270 richting Eindhoven. Tussen de Nune en Eindhoven, drie kilometer en een kwartier vertraging. En door het ongeluk eerder vanochtend op de A44... loopt het vast op de wegen in de Bollenstreek nog. Dat merk je vooral op de N208 van Sassenheim naar Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom, drie kilometer en drie kwartier vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW Het is niet alleen goud wat er blinkt. Guilene Plach. En welkom. Snowboardster Bibian Mentel pakt dus goud bij de Paralympische Spelen in Pyeongchang. Goud blinkt er zeker ook voor vloggers die het koopgedrag van kinderen weten te beïnvloeden. Spraakmaker van de dag Tom van het Hek denkt dat het tijd is om die kinderen wat beter wegwijs te maken... in de wereld waar al die verleidingen op de loer liggen, in de wereld van het geld dus ook. We gaan het daar straks over hebben in het Mediaforum met ook paroolhoofdredacteur Ronald Okhuizen en Annette van Tricht... En we blikken dan ook terug op het WK Schaatsen Allround in het Olympisch Stadion. Buiten het schaatsen om, is dit nou een sportief topsportevenement... of vooral nostalgie? Heren, Tom van het Hek, Ronald Okhuizen. Tom, jij was er de hele ik dag Ik was er een gisteren. dagje. Het was een mooie combinatie van nostalgie... maar ook wel degelijk topsport, hoor. Je kan wel, wel degelijk nog een pleidooi houden om ook sport op deze manier wel te houden. Toch wel. Ook uh, in de buiten. Ronald, in jouw ja, eigen stad? Ja, ja, ja. Schitterend evenement in, in, in Amsterdam. Maar uh, ik vind het toch lastig. Als er hallen zijn waar je, waar je onder gelijke omstandigheden kan schaatsen... Vind ik zo Zo'n zo plek waar, waar je maar moet hopen dat het niet regelt vind ik zelf uh, nostalgie. Eerlijker ben ik niet zo van. om alles in gelijke omstandigheden ja. te doen. Na tien uur meer, want het leverde natuurlijk ook prachtige beelden op... en het was een mooi mediaspectakel. We beginnen zo eerst met Stand.nl. 130.000 vacatures en in rap tempo vergrijzende werknemers. Zorginstellingen houden deze week open huis om nieuw personeel te werven. Al wordt dat bij sommige zorginstellingen al afgeblazen... vanwege een tekort aan personeel. De vraag is of dat dan gaat lukken. Hoe aantrekkelijk is het nog om in de zorg te werken? De stelling vanochtend is, het is een illusie... dat het personeelstekort in de zorg snel wordt opgelost. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Er is steeds meer personeel nodig in de zorg. Uit cijfers van het UWV blijkt dat er 130.000 vacatures zijn inmiddels. En een kwart van het huidige personeelsbestand is 55 jaar of ouder. Met andere woorden, nieuwe aanwas is hard nodig. En de vraag is: hoe krijgen we dat voor elkaar? Personeel fors meer gaan betalen om het beroep aantrekkelijker te maken? maakt de zorg ook weer duurder tegelijkertijd. Het invliegen van buitenlandse verpleegkundigen wordt ook wel geopperd. Ook daar is niet iedereen even enthousiast over. Mensen omscholen, dat is misschien ook een goed plan... maar gaat wel een aantal jaren duren. Kortom die stelling, het is een illusie... dat het personeelstekort in de zorg snel wordt opgelost. De zorg wordt complexer in de wijk. Mensen komen eerder naar huis. Um, daarnaast um, willen, willen mensen ook meer thuis blijven. Waar krapte echt ontstaat dan zullen de medewerkers ook vaak een, een stapje harder lopen. Het werk in de zorg is prachtig, maar er moeten echt meer mensen gaan kiezen voor het werk in de zorg. Zowel meer jongeren, die een opleiding in de zorg gaan doen, als ook meer zijinstromers bijvoorbeeld. Of herintreders, mensen die ooit voor de zorg zijn opgeleid. Ja wat reacties van mensen en ook die oplossingen aandragen. Tom, jij was vorige week nog op een ROC, begreep ja, ik. ik was op een, een, een bijeenkomst van acht ROC's... die uh, allerlei opleidingen in de zorg verzorgen... en de handen in elkaar geslagen mm -hmm. hebben... om ook aan de opleidingskant te proberen. Daar gaat het overigens wel iets beter. Hè. Die instroom neemt wel toe. Maar het probleem is, uh, zo wordt het door velen geschetst... dat er nu een soort overgangsperiode is. Want technologie gaat ook wel degelijk helpen... om met minder mensen of meer evenveel mensen hetzelfde te kunnen ja. doen. Laat ik het zo zeggen. Maar je zit nu op korte termijn wel met een ongelooflijk. Dat uh, probleem. En de zorg heeft een, uh, daar mag je nooit hard op zeggen... maar die heeft een heel hoog verzuimfactor. Dus organisaties zouden ook wel eens goed kunnen kijken... hoe ze hun verzuim wat daar beneden krijgen. Maar, maar dat goed, is de werkdruk? of waar Ja, zit nou in? ja, dat is een beetje de kip-ei-situatie. Want ze moet met minder mensen meer doen. Dus ja. er gaan meer mensen. En de, de, de, die druk is ook hoog hoor, laat dat helder zijn. Maar je ziet ook wel organisaties die uh, toch een beetje pareltje zijn... in de zorg. En, met een wat en dat verzuim, dat kan wel ook een deel van het probleem mee oplossen. Maar er is een acuut probleem aan, aan de handjes. Ja, want er beten, wordt er er eens, gezegd over de administratieve druk... Hè, om die weg te ja. nemen en om daar... Dus andere mensen voor te gaan ja. uh, laten invliegen, eigenlijk. Dus mensen die de medische handelingen doen en mensen die wat meer de administratie bijhouden. Ik denk ja. Die scheiding ja, ja. werkt dat nou? Kijk, of een, dat ook een gemiddelde weer een zorgverlener in Nederland is twee vijfde van zijn tijd, 40 procent van zijn of haar tijd kwijt met administratie. Mm -hmm. En dat dat fors omlaag moet is dus iedereen het over eens. Er zijn overigens ook allerlei initiatieven op dit gebied. Maar uh, ja, tussen dat sociaal wenselijk uitspreken en vervolgens iets bedenken hoe je dat moet doen, daar zit nog wel een heel gat. Ja, maar, ja. maar ook daar is wel winst te boeken. En uh, ja, zolang ik leef is er tekort aan mensen in de zorg en het onderwijs. Waarschijnlijk dus, wel, hè? Ja, en, ja, en daarna misschien ook nog, gewoon aan het ophuizen. Nou ja, 130.000 vacatures ja, dit is natuurlijk jaar onvoorstelbaar. Ja. En, en uh, we hebben, in de, ik meen in de jaren 80, in, inderdaad wel eens ook verpleegkundigen... vooral veel uit Azië ingevlogen. Ik weet in het OVG Amsterdam, waar in één keer veel Aziatische verpleegsters... Uh, of dat een oplossing is, weet ik niet. We, we weten dat de zorg verschrikkelijk veel kost. En elk jaar maken we ons daar, uh, verbazen we ons daarover. Mm -hmm. Maar ik denk dat we langzaam maar zeker moeten accepteren dat ja. het verschrikkelijk veel kost... En dat dat er nog altijd nog veel meer geld bij moet. Ook omdat het land vergrijst. We leven ondanks alles in een zeer welvarend land. En misschien moeten we daar ja. gewoon toch wat meer geld in pompen. Of... Want die mensen worden ook echt toch wel bijzonder slecht betaald... voor een ja. baan die zo mentaal als fysiek heel erg zwaar is. Ja. Hoor je dat bij die ROC zo, Tom? Is, is salaris een nou, ding? Nou, nou ja, zet? Je hoort mensen in de zorg er over het algemeen niet zo over. Hè. Dat is toch wel een beetje dat idee van ik ga erin om ook... En zo. Ja, maar het is natuurlijk absoluut een feit, uh, wat hier gezegd wordt... dat, dat uh, de salarissen houden niet over, om het maar zo te zeggen. En het baanperspectief om een beetje door te groeien in die zorg... dat is ook een lastige... Ja. En veel jongeren willen dat best doen. Maar ja, een, ba een baanperspectief 20, 30 jaar hetzelfde soort van werk nee. is ook niet meer zo. Dus ook daar zul je wel naar moeten kijken. Maar SLR's zie op scholen is... dat, dat ze daarin in, uh, geschoold worden wij spreken van <laughs> kom ah ja, voor jezelf op. Haal, het het ging bij de ROC's ook een beetje over de uh, hbo-isering uh, van zorg en, en van de hele samenleving. Kijk, 80% van de mensen in de zorg zijn mbo-verpleegkundigen. En wij zitten natuurlijk in een soort periode dat iedereen maar wil dat mm. iemand iets met zijn hoofd gaat doen en, en minder met handen. Dat zie je in al die technische beroepen. Maar dat zie je ook in de zorg. Dus daadwerkelijk die handen aan het bed. Ook dat is nog best een probleem. Want iedereen op de een of andere manier zo drang heeft. Mijn kind of ikzelf moet hoger, hoger, hoger. Terwijl er heel ja. veel vraag is. Juist naar nou ja, handen aan het bed. Doeners. Dat, zie je, dat hoor je iedere keer weer terug. Ja. Hè? En dat ja. blijft nog wel uh, een issue de komende tijd. Ronald, jij zegt dat we moeten ons er maar bij neerleggen dat het meer geld kost. Misschien moet je er ook bij neerleggen dat je net iets minder snel zorg krijgt. Of dat nou, het net wat meer op dat afstand is. Dat is weer wat, is, of is weer meer wat anders. We via een leven een zorgrobot of iets dergelijks. <laughs> nou ja, ja dat ja. lijkt me nog wel ingewikkeld. Want bij zorg hoort ook veel empathie. En dat, dat blijft denk ik heel erg mensenwerk. Maar uh, we zijn ook, ik zei net, een welvarend land. Maar ook wel een tamelijk verwend land. Natuurlijk uh, is het uh, voor heel veel mensen helemaal geen enkel probleem om een ziekenhuis verder te gaan kijken. Bijvoorbeeld. Mm. Hè? En hier zijn we zo gewend dat we alles maar kunnen krijgen op wandel- of uh, fietsafstand. En uh, dat is wel iets wat wij als, als, als klanten, als patiënten moeten leren: dat je soms even wat langer moet wachten en soms even het ziekenhuis verder moet kijken. Overigens is dat niet, natuurlijk niet voor iedereen mogelijk. Als je heel oud of slechte been bent, dan moet je daar wel rekenen en dan wordt het een groter probleem. Ja. Maar dat is zo. Dus wij moeten wat minder verwend worden, hè? ons minder verwend gedragen. Maar het is gewoon zo dat ik denk dat, dat, dat een groot probleem is dat de mensen slecht worden betaald voor een baan waar, waar je. Heel veel van die mensen vraagt. En daar moet het beginnen. En, uh, en uh, dat, dat is iets wat gewoon snel moet gebeuren. En ik weet dat die zorg al veel te veel kost. En dat we elk jaar ons kapot schrikken, van die kosten die we hebben. Maar uh, omdat we zo ontzettend vergrijzen de komende decennia, zal dat gewoon moeten. Mag één dus hebben? We staan al 15 jaar in de top 3 van de wereld op het gebied van zorg. Ja, als dat de enige land. We. Dus daar moeten we, we ook Zeker. wel uh, bedenken. Ja. Dat, en dus ik deel ze heel een, jou mee. Ja, er wordt heel erg geklaagd. Maar, dat, uh, maar eigenlijk is ja. het heel goed geregeld. Maar hier. als ik jullie dan: het is een illusie dat het personeel in de zorg snel wordt opgelost. Als ik dan de stelling voorleg. Tom, zeg je dan een kortweg eens? Ja, daar ben ik het wel ja. mee eens. Ja, ja daar ben Ronald? ik het ook mee eens. Ook ja. eens. Goed, Laten we uh, de reacties verder ook in het land. Dus, uh, onze te luisteren gaan leggen om naar reacties te luisteren. Jacqueline Joppen is uh, vicevoorzitter van Actis. Dat is de branchevereniging uh, van ruim 400 zorgorganisaties. Goedemorgen, mevrouw Joppen. Goedemorgen. U bent ook raad, uh, voorzitter van de raad van bestuur van de zorggroep Eelde. Uh, uh, al ja, in oktober, ja. vorig jaar elders, sorry, ja, werd bekend dat er maandelijks een tekort is aan 10.000 personeelsleden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, want met name bij ziekenhuizen en in de psychiatrische zorg en bij de thuiszorg zijn de problemen het grootst. Hoe lang gaan bij u die noodklokken al over een dreigend personeelstekort? Nou, wij zien ook al uh, de afgelopen jaar zien we het enorm toenemen. Het aantal vacatures is inmiddels rond de 15.000. Uh, we zijn ook al uh, volop bezig. En ik hoorde net ook al een heleboel zaken uh, die gebeuren. Zij-instromers, herintreders, jongeren mm -hmm. interesseren. De arbeidsvoorwaarden verbeteren. Ja, het is gewoon een heel groot vraagstuk. Ja. En uh, dat betekent eigenlijk op korte termijn is het niet echt op te lossen. Ook niet als er meer geld is? Nee, op korte termijn uh, is het niet echt op te lossen. Uh, geld is wel een uh, belangrijk iets, al, al is het maar om die arbeidsvoorwaarden te verbeteren. In ieder geval om te kunnen aannemen uh, wat er nog beschikbaar is mm -hmm. op de markt. Maar geld alleen is niet, uh, nee, is niet de enige oplossing, zeker nee. niet. Betekent nee. dat dan, want het wordt eigenlijk hier geopperd van ja, we moeten onze, onze verwachtingen die we hebben over zorg misschien wat gaan bijstellen? Ja, ja, ik denk dat we inderdaad als samenleving helemaal opnieuw moeten na gaan denken over uh, hoe ziet die zorg er nu uit en wat kan ik verwachten en wat kan ik ook zelf uh, als rol daarin spelen. Maar er blijven natuurlijk ook gewoon goed opgeleide mensen nodig die daadwerkelijk uh, het werk doen. En uh, ja, ik sluit me ook wel aan bij de oproep, uh, ga nou niet allemaal naar het hbo. Want we hebben ook echt heel veel mensen nodig mm -hmm. die gewoon dit prachtige vak aan het ja. bed willen doen. Maar ik hoor u zeggen, ja. misschien moeten we er maar helemaal opnieuw naar kijken. En dan denken, van, ja, uh, ook wat minder. Of uh, toch genoeg het geluid ja. ook om je heen. Mensen, ik betaal me nu al blauw aan de zorg en aan mijn zorgpremie ja. elke week. Dan mag ik toch ja. wel iets ja. verwachten. Ja, ja, dat mogen mensen ook. Maar dit is wel het maximale wat er nu kan met het geld wat nu beschikbaar is. Ja. En uh, als ik kijk naar de groeicijfers, ja, die zijn gewoon echt, uh, echt fors. Ja. Echt heel erg fors. We hebben nu uh, 270.000 cliënten die we thuis uh, ondersteunen. Dat zijn er uh, over een jaar of vijf, 350.000. U klinkt ja. een beetje ontmoedigd. <laughs> Nou ja, ontmoedigd. Het is wel een heel taai uh, probleem. Uh, ik vind wel dat we ons echt maximaal moeten inzetten. Dat is gewoon echt onze plicht. Ja. Dus inderdaad, slimmer opleiden, sneller opleiden. Ik denk dat we daar ook nog heel veel aan kunnen winnen. Goed kijken naar de personeelsmix uh, die je hebt in teams. Kunnen andere functieniveaus ook iets bieden. Je uitstroom beperken. Dat is natuurlijk ook echt iets wat wij als organisaties moeten doen. Zorgen dat mensen hier graag werken. En niet alleen graag binnenkomen, maar ook graag willen blijven de arbeidsvoorwaarden moeten kloppen. Dus ja, dat het meer geld gaat kosten... en dat ook de financiers in de zorg, ook de verzekeraars... zullen hier ook hun steentje aan moeten bijdragen. Ja, goed. Ja. Duidelijk. Dank u wel, mevrouw Joppen, voor uw reactie. Dan gaan we naar Lilian Marijnissen, voorvrouw van de SP. Goedemorgen, mevrouw Marijnissen. Goedemorgen. U bent ook voormalig CAO-onderhandelaar bij de Advocabo en FNV Zorg. In december heeft u nog kamervragen ja. gesteld... over de studentenstop voor de opleiding van verpleegkundigen. Hè, hoe kan er een ja. studentenstop zijn als er zo'n groot personeelstekort is? Dat was een beetje de onderliggende Juist. gedachte. Ja. Ja. En, en de antwoorden, waren die bevredigend? Nou, wat ons betreft niet zozeer. Want de antwoorden toen van uh, zorgminister Hugo de Jonge... Die waren eigenlijk een beetje van... nou, uh, volgens hem was het probleem niet zo heel erg groot... Uh, wij hadden toen ook aangekaart dat uh, wij heel vaak horen dat mensen wel de zorgopleiding ingaan, ook stage gaan lopen, maar dan bijvoorbeeld al veel te snel worden ingezet voor allerlei taken waar ze eigenlijk op dat moment helemaal nog niet bevoegd voor zijn. Maar ja, er is een personeelstekort, mm -hmm. dus als je dan een stagiair hebt worden ze voor allerlei dingen ingezet wat eigenlijk nog helemaal niet de bedoeling is, ja dan haken mensen ook weer heel snel af. Maar we hebben toen ook gevraagd, van, ja, hoe kan het nou dat als er zoveel extra zorgpersoneel nodig is... Dat je, dat je te maken hebt met het opzoekte ja. Nou, Dat had er weer mee te maken dat er onvoldoende stageplekken zijn... waar mensen dan ook terecht kunnen. Ja, want er moet natuurlijk ook wel de ruimte zijn en de tijd zijn om die stagiaires te begeleiden. En als we horen vandaag zo'n wervingsdag die gepland staat bij veel zorginstellingen ja. en dat sommige <lacht> mensen dat afblazen omdat ze gewoon het niet ja. aan kunnen dat er nieuwe mensen komen kijken. Ja, dat is wel veelzeggend. Ja. Ja, u noemde net even mijn tijd bij, uh, bij de FVV als cao-omhandelaar. Ja, toen heb ik al zo ontzettend vaak gehoord dat uh, stagiaires, uh, mensen die nog in de opleiding zaten, ja, die schrokken heel vaak van de hoge werkdruk in de zorg tijdens hun opleiding. Ja. Um, dus het probleem is niet dat mensen niet in de zorg willen werken, want die doen dat vaak met hun hart. Inderdaad, de opleidingen zitten vol, maar ja, op het moment als jij dan in de praktijk aan de gang gaat en je ziet dat je bijvoorbeeld helemaal niet de kwaliteit van zorg kan leveren... Die je zou willen. Als je ziet bijvoorbeeld dat je een kwart, het bleek recent uit onderzoek, een kwart van je tijd bezig bent met bureaucratie in plaats van met zorgverlenen. Als je ziet dat de werkdruk zo giga hoog is, het ziekteverzuim is nergens zo hoog als in de zorg, ja, ja dan krap je dan natuurlijk nog wel een keer extra achter je oren. Heeft u in één zin de oplossing? Um, wat mij betreft, als het in één zin zou moeten, zouden we Echt de waardering voor mensen die in de zorg werken... en dan heb ik het over voldoende tijd, geld, collega's, salaris... waardering voor mensen die in de zorg werken, dat moet omhoog. Ja, dat is ook wat meerdere organisaties al... Uh, waarvoor pleit Tom van der Tech nog even om op die ROC's terug te komen. Want ik begrijp dat studenten eigenlijk al... ...worden gelokt ook met, met volwaardige salarissen... Nou, terwijl ze de nou ja, opleiding zijn. Nee, je, je hoort wel nu studenten die ergens komen... ...en de mensen inderdaad zo blij zijn en denken... ...ha, dit is een goede. dat ze eigenlijk tijdens die opleiding al zeggen... ...nou, je kunt hier ook alvast wat gaan verdienen... Bij wijze van spreken ja, ja. En, ...en blijf in godsnaam, dat geeft ook wel de, de nood aan. Ja. We hebben natuurlijk wel meerdere sectoren in het verleden wel eens gezien. Maar dat gaat in deze sector ook plaatsvinden. Want mensen ja, die zoeken, uh, ja, als ze geschikte mensen vinden... ...zijn ze dolblij natuurlijk. Ja, ja. Goed. Dank mevrouw Marijnissen dus voor ik nog, uw toelichting. Je mag ik nog één ding kort toevoegen. We hebben hm? dus afgelopen periode 77.000 zorgverleners ontslagen. Uh, en dat is dus wel heel kwalijk. En we hebben een half jaar geleden nog voorgesteld... Ja, stuur al deze mensen een dikke excuusbrief... en een bos bloemen, maar vooral... biedt ze een fatsoenlijk contract aan... tegen ja, voldoende waardering en een goed salaris. Ja, maar daarvan hebben we ook al gehoord vanochtend... dat veel van die mensen ook alweer ergens anders werk hebben gevonden. Ja. Ja, maar dat is ook vaak omdat, ik er namelijk heel veel, die zijn het beu dat ze elke keer opnieuw weer, er was weer een nieuwe aanbestedingsronde, waren ze weer onzeker over, krijg ik nog wel een nieuw contract. Ja, ik ken genoeg mensen die 20, 30 jaar in de zorg werken, maar op een gegeven moment zeiden ja, als het op deze manier moet, ja, ja. dan wil ik niet meer. Goed. Dus we moeten echt de ja. waardering verbeteren. Duidelijk, dank mevrouw Marijnissen. Alfred Blokhuizen dan, goedemorgen. Goedemorgen. Men doet eens of oneens met die stelling. Het is een illusie dat we op korte termijn het personeelstekort kunnen oplossen. Ja, dus dat is zeker een illusie. En mevrouw Marijnes heeft heel erg gevochten samen met GroenLinks in bijvoorbeeld de regio Haarlem... tegen de 30% salarisverlagingen een paar jaar geleden. Omdat door de mislukte aanbesteding uh, de bedrijven die de thuiszorg bijvoorbeeld deden... niet meer uh, overeind bleven. Ja. En die salarisverlagingen zijn nog steeds niet gerepareerd. Dus... Ja, de mensen zijn uitgestroomd, werd ook al uh, genoemd. Hè. Ja, je verdient als uh, medewerker bij een supermarkt... intussen meer als in de thuiszorg. Met veel minder verantwoordelijkheden en veel minder ja, ja. Uh, druk. En, Uw vriendin en is er zelf ook uitgestapt, hè, begrijp ik. Die werkte ook in de zorg. Nou ja, ja, die, die, die, die, die, die was dat natuurlijk zat. Die zat bui, want die werkte 32 uur... maar kwam, kon daarmee rondkomen. Die zat boven de bijstandsnorm. Maar door die loonsverlaging van 30 procent kwam ze daaronder ja. en dan moet je opeens een uitkering aanvragen... en dan moet je met de billen bloot, mag je geen spaargeld meer hebben. En eigenlijk zie je daar dus dat en de markt de werknemers niet beschermt... maar de overheid die er verantwoordelijk voor was, voor die lage aanbestedingen, hm. ook niet. En waarom zou je dan nog in zo'n sector werken waar je helemaal nergens meer zeker ja, van bent? Ja. En zoals mevrouw Marijnissen en GroenLinks hebben daar heel erg voor gevochten... Maar het heeft niet geholpen. Ik kan het zeggen, er is nog een wereld te winnen. Dank in ieder geval voor uw ja. reactie. Dan naar van den Aarsen. Goedemorgen ook. Goedemorgen. U bent goedemorgen. zelf uh, als vrijwilliger actief, begrijp ik, bij de thuiszorg in Brabant? Ja, dat klopt. Ik zit in een cliëntraad. De cliëntenraad is een soort ondernemingsraad voor, uh, voor, mensen, voor de cliënten van de, van de thuisorganisatie. En heeft u, en u het ei van Columbus? Regelmatig... Wat zegt u? Heeft u het ei van Columbus? Het einde van Columbus, nee, die is er niet. Het enige wat ik in mijn, mijn, mijn co business even heb gemeld, is dat het, uh, het enige welke plan zou kunnen werken. Dus personeel aannemen van ver weg, die gewoon uh, altijd spannend. Is, die nu kunnen bieden. Ja. Korte termijn oplossing. oplossing dus, die... nee. dus het liefst, zegt u, eigenlijk ja, moet je mensen uit het buitenland halen? Ja. ja, dat is het enige wat ik wat ik nu zou kunnen verzinnen, dat is wel eerder gebeurd, hè? In ja. Oost-Europa en, ja. en Roemenië. Lopen voldoende bepleegkundigen rond die het zou kunnen? Ja, goed. Duidelijk. Maar Dank dan u, u wel. U wel. Ja. Oh, we gaan nog naar Hans Jansen. Die heeft wel het ei van Columbus, volgens mij. Meneer Jansen. Ja, goeie. ja goeiedag. Ja, ja het ei van Columbus. Nou, uh, in ieder geval een, uh, een hele mooie oplossing. Uh, wat, uh, wij van Behandelcoach bieden eigenlijk een app uh, voor de patiënt, met name in het ziekenhuismarkt. En waarmee je uh, aan waar een patiënt veel efficiënter uh, zeg maar, zijn behandeling doorloopt. En daar zit op dit moment heel veel inefficiëntie in. Namelijk dat je als je, als je ergens van. naar het ziekenhuis gaat... dat je, wij spreken, tien verschillende afspraken hebt... als je op tien verschillende afdelingen moet zijn? Nou, dat ook. Maar patiënten zijn uh, slecht voorbereid, uh, vaak. En dat leidt tot ontzettend veel uh, vragen bij uh, zorgverlenend personeel. Op het moment dat je al die vragen eigenlijk voor bent met digitalisering en innovatie... dus patiënten thuis informeert... dan zullen ze veel voor, beter voorbereid op het ziekenhuis verschijnen. Dat dan, dan is het nog fysiek. Maar je kunt ook heel veel, uh, zo heet dat, behandelingen zonder verrichting... gewoon via de smartphone thuis in je vertrouwde omgeving doen. Dus je ziet eigenlijk dat er een, een verstopping is uh, in het ziekenhuis... waarbij er ontzettend veel inefficiëntie is... en daarmee een zeer zware belasting op personeel wordt ja. gelegd. En op het moment dat je daar ook digitale transformatie en innovatie... zoals je dat eigenlijk ziet in alle branches... bedrijfsleven, verzekeraars, mm -hmm. banken... als je dat ook doorvoert in de zorg... en de zorg loopt echt achter als het gaat over digitale transformatie... Dan is er een wereld te winnen. Nou, dan zie je de wereld, dat zijn de berekenmodellen dat je dus 10% uh, terugverdient. En nou, als ja. je dat teruglegt nu op het personeelstekort... dan zie je eigenlijk dat, hè, er wordt natuurlijk heel erg gekeken... dat het, uh, het werkveld en de salari salariering niet juist is. Maar als je kijkt naar digitale transformatie... in het primaire zorgproces, de smartphone... wij bieden dan een, een app hè, vanuit de ja. Behandelcoach... Uh, dan zie je dat je daarmee het, het werk leuker maakt... en dat je daarmee verstoppingen die nu gewoon in het procesmodel... Oplost. En daarmee zie je dus dat uh, het personeelstekort uh, in, in ieder geval verminderd kan worden. Voordat u nog een keer de ja, naam gaat absoluut. noemen, dan ga ik het hierbij laten. Dank in ieder geval uh, voor uw initiatief. Kijk even nog kort naar de oud-huisarts, uh, van het Nou nee, maar dat laatste uh, zonder de naam te noemen, het, digitalisering in de zorg. Je moet heel goed opletten natuurlijk wat de menselijke maat is en wat je ook op een andere manier zou kunnen doen. Maar er zijn wel echt hele interessante experimenten waarbij mensen veel meer over de regie, zoals het zo mooi heet, maar ook echt een beetje over zichzelf terug kunnen nemen met apps en dingen. Mm -hmm. En dan hebben ze minder vaak een vraag waar meer tijd voor is en er zijn organisaties dat is allemaal in ontwikkeling. Dat is ook wat ik bedoel. Die korte termijn is ja. absoluut dat te kort. Of dat op lange termijn ook is. Dat is een hele andere vraag. Omdat er echt hele grote dingen gaande zijn. Op allerlei manieren. horloge waarmee je je eigen ECG kan maken. Kan je zo naar een cardioloog sturen. Die 24-7 dat zit te bekijken. Dat zijn allemaal experimenten. Die ook vaak succesvol verlopen voor de patiënt. Hè, laat dat helder mm -hmm. zijn. Want dat moet het vertrekpunt zijn. Dus er zit wel degelijk ook een enorme winst. Maar die menselijke maat. Van mens tot mens. Blijft ook heel belangrijk. Ja. U kunt de hele dag nog blijven reageren. via de van Stand.nl. Het is een illusie dat het personeelstekort in de zorg snel wordt opgelost. Tot nu toe hebben uh, meer dan 300 mensen hun stem uitgebracht. En heel veel mensen zijn daar inderdaad helaas van ja. overtuigd. Maar wellicht dat de toekomst op wat langere termijn in ieder geval wat meer hoop geeft. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Ja, er is natuurlijk meer nieuws uh, deze ochtend te melden. Uh, Ronald Okhuizen, jij, uh, jou, jij sloeg aan op de column van Eus, van Eus-Jan ja. in het Algemeen Dagblad. Zeker. Over de gemeenteraadsverkiezingen ja. en het gebrek aan lokale uh, journalist. Ja, ja, sowieso vind ik hem een geweldige columnist. Eigenlijk is hij altijd goed. Dus eigenlijk is hij altijd wel het mediamoment waard. Zou ik bijna willen zeggen. Maar hij, vandaag heeft hij het eigenlijk over een gesprekje wat hij hoort in zijn uh, stad Deventer op straat. Mm -hmm. Dat iemand zegt tegen een politicus, een lokale politicus... Van, van je moet iets tegen al die splinterpartijen doen. Mensen hebben vaak geen idee waar die gemeenteraadsverkiezingen over gaan. En hij maakt een verband met dat verdwijnen van lokale media... in gebieden waar minder mensen wonen of weinig mensen wonen. En dat is goed. En Buma schijnt gezegd te hebben onlangs... dat er nog een potje van 17 miljoen euro ergens te kraken is. Dat ja. relatief helemaal niet zoveel zo geld is. Maar ik zou zeggen, laten we dat geld dan maar vastpakken... als het ergens klaar staat. Nou, dat zegt dus eigenlijk, hè? 17 ja. miljoen om de lokale journalistiek... Het begin, in het hele land ja. weer... Ja, om, ja en, en kijk, en, en, en, en, en die lokale lokale media, en dat is niet omdat ik zelf een Amsterdamse krant leid, maar waar het om gaat, is dat lokale media juist ook nog op veel kleiner niveau, op dorpsniveau, en, uh, uh, heel erg belangrijk is. Die controle van de macht, het blijven vragen en zoeken naar de waarheid, is zo, uh, het is de basis van de journalistiek, en dat moet overal gebeuren. En je ziet ook in Nederland dat heel veel politici, maar ook veel bedrijven, hun eigen nieuws gaan brengen, mm. hè? en uh, bedrijfjes Zeker. inhuren met eigen krantjes, en dat als alles wordt marketing en PR, en dat is gewoon gevaarlijk. Dat ja. is gewoon gevaarlijk voor een democratie en maar, uh, daarom moeten we dat uh, bewaken. Even aan de andere kant, uh, als je kijkt naar twintig jaar geleden... toen nou ja, was jij misschien ook al werkzaam uh, in ja, de Unie. Ja, ik vrees van wel. Ja. Maar de kleinere gemeentes, want ik werkte toen ook bij een regionale ja. omhoed... echt kleinere kernen... Die werd dan ook, nou ja, dan ging je misschien één keer in het half jaar als er iets heel opvallends gebeurde, ging je daar naartoe. Dus ja, maar dat voorbeeld is wel heel een, erg anders geweest. Nou, het is wel veranderd, hè? want je ziet dat media natuurlijk uh, minder uh, de oplagers zijn omlaag gegaan. Er is minder geld, er is flink wat Een krant ja. is de gooien. Neem. Ik groeide zelf op hier in de, in de buurt van Hilversum in een dorp dat heet Ankeveen van de Plassen en het Schaatsen. En, uh, en dan had je de gooi Neemlander, die had de redactie op de Groest in Hilversum. Dus die journalisten die zaten eigenlijk boven op de locatie waar ze ook hun nieuws vandaan moesten mm -hmm. halen. Inmiddels is die redactie verhuisd mee naar Alkmaar of in elk geval is gecentraliseerd en dat zijn kleine dat lijken symbolische bewegingen ja, dat ik net ook zei we moeten wennen dat we soms wat meer afstand moeten nemen of wat meer afstand moeten dat afleggen. geldt ook hiervoor dan nou maar in dit geval dus niet want ik vind dat lokale journalistiek moeten die journalisten moeten die buurt kennen moeten een netwerk in de buurt hebben en dat is natuurlijk nu ook allemaal wel een beetje uitbesteed maar je ziet dat en er zijn ook regio's die minder goed bediend worden dat dat langzaam aan het verdwijnen is en dat het verdwijnen kun je zeggen is marktwerking moeten we accepteren maar erger is dat we in een land leven waar natuurlijk één op, je hebt één journalist maar op elke journalist bestaat drie marketingmensen en zes voorlichters geloof ik ja en zes voorlichters dus langzaam maar zeker krijg je een werkelijkheid na naast de echte werkelijkheid en ja. daar moeten we echt voor oppassen ja. Tom vind je dat ook een zorg? Nou ja, ik snap die zorg en en uiteraard moet er heel goed onafhankelijk nieuws blijven ben ik uiteraard ook groot voorstander van je ziet wel ook weer op andere manieren via platforms via het internet en dergelijke dingen ontstaan lokaal zie je ook wel vind mm -hmm. ik ook wel weer interessant de vraag is of dat helemaal onafhankelijk is maar daar kunnen wel mensen allemaal bijvoorbeeld hun mee op kwijt. Ik woon zelf in een dorp waar het nog wel echt een dorpskrantje is. He, is dat is ook nog wel. De nader Koerier is dat. Dat heet tegenwoordig <laughs> Gooizermeren. Maar dat heet soort dus dus, Maar ik deel wel uh, dat wij natuurlijk in een tijd leven. waarin beïnvloeding van nieuws op allerlei manieren zo ontzettend groot aan het worden is. dat we heel zuinig moeten zijn op mensen die buiten elke invloed staan. en waarvan we in ieder geval mogen achter dat ze de feiten weergeven. zonder kleur of, uh, of invloed. Ja, ja en dat? zeker bij de, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, het is nou eenmaal zo dat we, er zijn inderdaad veel meningen. En uh, je wordt gek van de meningen op sociale media. Maar uh, mensen die weten hoe het zit of het op zijn minst rustig uitzoeken... Ja. daar hebben we behoefte aan. En juist zoals bijvoorbeeld bij gemeenteraadsverkiezingen... het is gewoon ontzettend belangrijk dat iedereen weet waar dat over gaat. En dat kan alleen als mensen op lokaal niveau worden geïnformeerd. Ik hoorde al twee uh, leuke ingrediënten. Schaatsen, noemde jij al eventjes. Ja? Gaan we het straks over hebben? Na de tien Anker uur in het forum. Plassen. Oh, ja. Ja. Die zijn Kunt weer open hoor. Die zijn weer open. Kunnen ze mooi bij elkaar organiseren, of ja. ja. niet? Ja, maar net van Dricht die komt zo meteen ook hier voor het mediaforum. En uh, ook uh, als je het hebt over beïnvloeding van de media, het is ook de week van het geld. Ja. En als we het hebben over vloggers die heel veel geld verdienen. Ja. Aan uh, de reclames die ze maken, en waar veel jongeren intrappen, dan valt er aan mediawijsheid ook nog wel uh, iets te doen, denk ik. Gaan we allemaal bespreken. Na tien uur.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 Bel Autotaalglas. Offers 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl Slash zakelijk.